11 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. De PVV hoopt dat VVD en CDA meer campagne gaan voeren voor de provinciale statenverkiezingen. PVV-voorman Wilders benadrukt dat het belangrijke verkiezingen zijn. En dat VVD, CDA en PVV een meerderheid moeten halen in de Eerste Kamer.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 Na nou, Landen in Afrika en het Midden-Oosten zijn nu ook in India demonstraties tegen de hoge voedselprijzen. In de hoofdstad New Delhi zijn tienduizenden mensen op de been. De voedselprijzen stijgen in India in een razend tempo. In het land met meer dan een miljard inwoners leven honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens. De vakbonden verwachten dat zo'n 100.000 mensen naar New Delhi zullen komen om tegen de Indiaanse regering te protesteren.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 Er zijn nog militairen op straat, maar die staan aan de kant van de demonstranten. De situatie in Tripoli is minder duidelijk. Gaddafi is naar verluid nog altijd in de hoofdstad. In een toespraak gisteren zei hij dat hij niet van plan is om op te stappen... en dat hij desnoods als een martelaar in zijn eigen land zal sterven. AZ en Willem II stoppen met vrouwenvoetbal. De vrouwenteams van de clubs maken nog wel het seizoen af. AZ en Willem II hebben beide financiële problemen... en dat is ook de reden dat ze stoppen met hun vrouwenteam. AZ-speler en aanvoerder van het Nederlands vrouwenelftal Daphne Koster... denkt dat vooral de jonge spelers de dupe worden van deze beslissing. De internationals die er spelen bij AZ, die komen uiteindelijk wel op hun pootjes terecht. Alleen uh, spelers die uh, daar tegenaan zitten... of vooral de, de jong, hele jonge spelers die hier in Noord-Holland uh, voetballen... Ja, die, die, hebben, die, die hebben gewoon geen plafond meer. Die, die zien niet meer waar ze naartoe kunnen. En Dat vind ik vooral heel erg jammer.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 Ah, en bij de bij De N15 van Rotterdam-Europoort is dicht tussen Rozenburg en Brille. Dus is vanochtend een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtauto's. Daarbij is lijm op de rijbaan terechtgekomen. Het opruimen daarvan is een langdurige kwestie. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via de Kallandbrug. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis? De verwarming hoog, een dik vest, een dekentje op de bank en nog is het niet echt lekker warm?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 met Felix Meurders. Goedemorgen. Op de dag nadat de libische leider Gaddafi zijn dolle toespraak hield... en zijn eigen volk nog meer geweld in het vooruitzicht stelde. De libische demonstranten, overgelopen libische diplomaten... en Amerikaanse congresleden smeken om militair ingrijpen. Maar bij de NAVO en de Veiligheidsraad staat het niet eens op de agenda. En ook onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... vindt het nog veel te vroeg om daarover te speculeren. Is ingrijpen überhaupt mogelijk? Ik praat erover met militair historicus Christ Klepp. Na Egypte, Jemen en Libië heeft trouwens Syrië de grootste kans op een volksopstand. Althans, als je de schoenengooiersindex van het weekblad The Economist gelooft. De wereldontvanger onderwerpt de voorspelling aan een nader onderzoek. En we betreden de verkiezingsarena in Gelderland, nu met D66. Ze hebben al één zetel in de Gelderse Staten en sluiten samenwerking met de PVV uit. En wilt u ons dat zien doen of wilt u iets weten? Surf naar degids.fm. Op het WK Cricket verloor het Nederlandse Cricketteam... maar net van Grootmacht-Engeland. Internationaal Mark Jonkman volgde de wedstrijd hier op de televisie. Meneer Jonkman, goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Yes. Is het, ja, het Nederlands team zo goed of is het Engelse team zo slecht? Uh, nou, wij zijn uiteraard natuurlijk ook erg goed. Maar uh, ik moet zeggen dat Engeland uh, niet erg, uh, niet erg uh, in vorm was gisteren. Dus uh, wij hebben daar eigenlijk wel, uh, wel redelijk van kunnen profiteren. En... Uh, ja, ik denk uh, dat vooral door een aantal goede prestaties van uh, individuele spelers, waaronder uh, Ryan en uh, ja hebben wij gewoon een erg goede score op uh, neer kunnen zetten. En uh, uiteindelijk werd dat eigenlijk voor, voor Engeland uh, ja, nog wel wat lastig aan het einde. Maar uh, ja, dan zie je toch dat zij wel uh, een vrij professioneel team zijn en dan toch niet echt in de problemen komen uiteindelijk. Maar ja... Uh, Twee jaar geleden won Nederland wel van Engeland. Hè? Dat was toen een sensatie. Dus uh, je kunt niet zeggen dat de Engelsen zich hebben laten verrassen. Nee, dat, uh, dat klopt. Uh, ik denk dat het ook een beetje aan de, aan de spelvorm ligt. Want uh, vorige WK uh, was een uh, 20-over-WK. En dit WK is, dat is een wat kortere spelvorm. En uh, dit is een 50-over-WK. En daar is toch wat, duurt het allemaal wat langer. En dan is toch de mogelijkheid als Engeland... een wat, uh, wat mindere periode tijdens de wedstrijd heeft om dan terug te komen... Dus uiteindelijk uh, werd het nog spannend in de laatste twee overs. Maar uh, ze, moesten er nog, uh, ze moesten nog dertien runs maken of zo om te winnen Engeland. En uh, in de voorlaatste uh, over uh, was, werd het eigenlijk uh, beslist. Dus dat was uiteindelijk nog, uh, nog best uh, close, eigenlijk, om zo te zeggen. En als ze dit niveau vasthouden, maakt Nederland dan nog een kans op een plek in de kwartfinales? Uh, ja, dat, is, dat blijft altijd lastig. Want uh, ja, dat, dat soort teams waar wij tegen spelen. Dat zijn toch vaak landen die... Uh, um, ja, vaak regelmatig goed uh, weten te presteren. En um, ja, ik denk dat het voor ons uh, moeilijk is om dat vast te blijven houden. En uh, waarom kunnen altijd natuurlijk uh, die gasten, ik weet dat ze sowieso hun best doen. En uh, nou, dat gaan we wel proberen, denk ik. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, waar was u nou? Dat moet jij zeggen, geloof ik, hè? Waar was jij ja, nou, Mark? Ja, jij is goed, hoor. Waar ik ben. Ja, waarom zit je ja, voor de televisie? Nou ja, televisie is helaas niet te zien, maar ik volg het via internet. Oh. En uh, ik kan het ook in, uh, in wat sportcafetjes kan, uh, kan worden bekeken. Maar uh, ja, ik uh, ben er helaas niet bij. Omdat je raar werpt? Ja, dat klopt, Jan. Leg eens uit. Ja, uh, ja leg eens uit. Uh, ja, je hebt een bepaalde gooitechniek. Uh, en uh, ja, je mag daar, dat moet met gestrekte arm worden ge ge gebold of gegooid worden. En uh, je, daar mag maximaal uh, 15 van worden afgeweken. Dus dat betekent dat er maximaal een buiging van 15 graden mag zijn. En uh, bij mij is dat meer. En uh, dat betekent dat ik uh, ja, niet, ja da da da da da niet mag spelen. En uh, ik moet eerst weer worden getest uh, voordat ik weer op internationaal niveau mag, uh, mag meedoen. Dus je moet 500 Daardoor... keer werken en dan kijken ze wat het gemiddelde is van de afwijking en dan mag je weer meedoen. Uh, ja, dat is uh, makkelijk gezegd, zo kort, maar dat komt er wel een beetje op neer. Uh, ik ben nu een half jaar bezig om het uh, te veranderen ongeveer, denk ik. En ik uh, verwacht dat ik 1 mei weer gewoon uh, competitie kan gaan spelen... voor zowel mijn club als voor Nederlands Elftal. Had jij het verschil kunnen maken als je echt een goede doel was geweest? <laughs> uh, nou ja, dat had ik, hoop ik misschien, maar dat uh, weet ik niet. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Niet zo bescheiden maar kom op. <laughs> Ja, nou, zo ben ik helemaal. <laughs> gewoon onder die 15% blijven en uh, je, je speelt ze gewoon van de mat af, die Engelsen. Ja, dat hopen we. Dat is vooral de volgende keer. Ik hoop dat is wel ik er dan bij ben. Give it a ram. Wat zegt u? Geef het een ram. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, we hebben al eerder uh, met jou gesproken en daar hebben we een reportage over gemaakt. En die is uh, terug te beluisteren op gids.fm. Hartelijk dank en succes okay. met het uh, verbeteren van je werptechniek. Dankjewel, bedankt. Alsjeblieft. Kijk het internationaal, Maak je man. We staan eigenlijk uit de Alex Calier, Dat is de programmeur en de bassist en de gitarist de Raymond Geerts. En ze zoeken dan, dan steeds een uh, zangeres bij. En in dit geval hebben ze weer een nieuwe. Noemi Wolfs. En dit kwam van de gelijknamige cd. Uh, het titelnummer heet dus ook zo. The Night Before, dat hoorde u. Ja, het is wat verwarrend, maar het klopt wel. De in het nauwgedreven Libiërs smeken de wereld om militair ingrijpen. Hun noodkreet wordt gesteund door voormalige Libische diplomaten... en Amerikaanse congresleden. Er dus zou minstens een no-fly-zone moeten komen... om de bombardementen op demonstrerende burgers te stoppen. Maar bij de VN-veiligheidsraad en de NAVO... blijft militair ingrijpen onbesproken. Ook onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... vindt het nog veel te vroeg om daarover te speculeren. Gaddafi kondigde gisteren in zijn dollemans toespraak nog meer geweld aan. Is militair ingrijpen überhaupt mogelijk? Ik ga erover praten met militair historicus Christ Klep. Goedemorgen, meneer Klep. Goedemorgen. Ja, militair ingrijpen kan natuurlijk altijd, hè? Tuurlijk. De vraag uh, is hoe. apparaat heeft heel veel opties. Het is een apparaat wat van het laagste tot het hoogste niveau kan ingrijpen. Ja, denk je dan aan Libië, dan denk je eigenlijk in eerste instantie aan drie opties. De lichte optie zou inderdaad zijn, het werd al gesuggereerd, een no-fly zone. Dat kunnen de Amerikanen met gemak afdwingen. Die leggen twee vliegdekschepen voor de kust en die vegen dat luchtruim schoon. Dat is geen probleem. De Libische luchtafweer is ook helemaal niet zo sterk. De tweede optie zou dan zijn om cyberwarfare te doen. Dat is echt het Libische communicatiesysteem plat te leggen. Met natuurlijk... Een groot nadeel is dat de tegenstanders ook gebruik maken van datzelfde systeem. Dus dat moet je dan heel gericht uh, doen. Ja, en de derde optie, en daar zijn we nog lang niet aan toe, dat zijn boots on the ground. Hè. Dat is het uh, aan land zetten van uh, troepen. Maar ik denk dat dat echt iets is voor de hele lange termijn. Even die tweede optie, die, die, die cyberwar. Hoe doe je dat? Ja, de, de, de Amerikanen uh, noemen dat electronic warfare. Uh, dat is uh, iets wat ze in de Koude Oorlog vooral ontwikkeld hebben tegen de Russen. Uh, daarmee kun je in principe alle communicatie en uh, computersystemen platleggen. Uh, er zijn heel veel verschillende uh, manieren voor. Uh, een van de manieren die je kunt gebruiken... is vliegtuigen boven het gebied laten vliegen. Met enorm sterke stoorzenders uh, daarin. Die zijn ook aanwezig op die Amerikaanse vloot. Dus dat is bij wijze van spreken binnen een uur uh, in te zetten vanaf nu. En wat je dan doet is hele sterke elektronische pulsen... het land uh, insturen op allerlei frequenties... Uh, wat je, wat je eigenlijk doet is uh, de systemen doorbranden, om het zo maar te zeggen. Uh, het probleem daarbij is wel ten eerste dat je dan... Het, ja, je legt het hele land plat, hè, dus dat is het ja. eerste probleem. En het tweede probleem is uh, ja, dat je het maar tijdelijk kunt doen. Uh, het is niet, niet iets wat je dagenlang kunt volhouden. Het is uh, ja, zeg misschien het niet nodig. Ja, het is, het is een instrument, maar dat geldt natuurlijk wel voor meer militaire dingen... dat je of inzet of niet. Weet je wel? Het werkt of het werkt niet. En uh, dat gaat een beetje in tegen uh, het principe. en Dat hoor je militairen nu ook al zeggen. Ja, wees nou voorzichtig, want als je militaire middelen gaat inzetten... dan moet je wel die oude stelregel handhaven. Doe het goed. Hè? Doe het in één keer. Kijk naar Irak. Daar hebben we de fout gemaakt... om het niet allemaal in één keer te doen. Kijk naar Afghanistan. Daar hebben we diezelfde fout gemaakt. Daar zitten we met, uh, zitten op de blaren. Laten we nou niet dezelfde fout maken in Libië. Dat is wat militairen nu zeggen. Waar ligt die Amerikaanse vloot? De Amerikaanse vloot ligt in de Middellandse Zee. Uh, de Amerikaanse uh, uh, vloot bestaat uit... Uh, op dit moment, als ik niet vergis, 12 van die... Die vliegdekschepen, dat heet Carrier Groups. Hè. Dat zijn dus vliegdekschepen met nog een heleboel ondersteunende uh, schepen eromheen. En die, ja, elk van die vliegdekschepen heeft zo'n zo een beetje afhankelijk van de grootte... tussen de 40 en de 80 vliegtuigen aan boord. Dus als je er twee voor de kust legt... Ja, dan, dan win je eigenlijk binnen de kortste keer... het luchtoverwicht boven Libië. En kunnen ze het zo geheimzinnig doen... Uh, dat de Libiërs er niet achter komen dat het van de Amerikanen komt? Uh, nee, nee, dat kan niet. Bovendien zouden de Amerikanen denk ik ook geen, uh, gezin, geen zin hebben... om dat verborgen te houden. Uh, de hele wereld dringt aan om uh, dat de Amerikanen iets doen. Wat ze wel zouden kunnen doen... en wat ze bijvoorbeeld ook in 2003 in uh, Irak uh, heel erg hebben gedaan... dat is die zogenaamde steltmiddelen inzetten. Uh, dat zijn die bommenwerpers... Die uh, you know niet te detecteren door wat voor systeem, althans dat claimen de Amerikanen, of het zo is is wat anders, uh, om een aantal ja, pinpoint dingen te doen. Hè. Dus je legt zeg maar uh, de paleizen plat. Het uh, is een beetje het soort druk wat is uitgeoefend op Saddam Hussein op de eerste dag van de oorlog. Hè. Toen werden heel, bijna chirurgisch nauwkeurig, werden alle commandoposten uh, uitgeschakeld. Ja, dat zijn allemaal opties die de Amerikanen eigenlijk als een van de weinige landen in de wereld zouden kunnen doen. En u zegt, als het gebeurt dan moet het goed gebeuren. En dat is ook ter aarzeling waarom dat nu nog niet wordt ingegrepen. En ja. bovendien is dat misschien ook de Reden waarom er nu in de NAVO nog niet over wordt gesproken? Nee, of, en, en het veiligheidsraad? Ja, dat spelen eigenlijk twee dingen. Ten eerste zijn de Amerikanen al druk bezig elders in Irak en Afghanistan. De Amerikanen handhaven op dit moment de zogenaamde two-war rule. Dus ze kunnen twee oorlogen tegelijk uitvoeren. En moeten dan ook nog, want ze zijn wel eenmaal de global policeman, ze zijn de politieman voor de hele wereld. Ook nog troepen beschikbaar houden. Bijvoorbeeld voor Centraal-Amerika, maar ook voor Korea, om, er, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus ze kunnen altijd maar zo'n 20, 30 procent van hun troepen echt inzetten. Ze moeten altijd rekening houden met een scenario waarin bijvoorbeeld Noord-Korea opeens aanvalt. Uh, nu nog een derde oorlog erbij in Libië. Zou al snel 40.000, 50 50.000 Amerikaanse troepen vergen. Plus nog een aantal schepen. Een gedeelte van de vloot en de marine. Ja, en, de, en, de, en de luchtmacht. En dat, dat is gewoon te veel voor de Amerikanen. Dus dat gaat moment. u uit van optie 3. Dat is dat er inderdaad ook troepen aan land uh, ja, moeten precies. komen. Ja, nou, precies. En dan speelt er nog een, nog een tweede probleem. En dat zien we de afgelopen jaren steeds meer. Uh, dat is de groeiende verdeeldheid tussen Amerika en de Europese bondgenoten. Uh, de Fransen zijn behoorlijk eigenwijs. Hè. Dat, dat weten we al sinds de Gaulle en, uh, en, en, en Jozef Luns. Uh, die zullen al heel snel. Dat zie je nu ook weer geneigd zijn om een verbindenis met Duitsland te zoeken. Een as, een Europese as te zoeken en dan vooral te zoeken voor de wat zachtere oplossing. Dat zijn onderhandelingen, dat zijn besprekingen. Dat is, uh, moeten we niet eerst humanitaire hulp bieden... en dan pas militair gaan ingrijpen. Ja, en dat is iets, uh, dat druist een beetje in tegen... wat de Amerikanen zo mooi noemen, die kick-ass attitude die ze hebben. Hè? Zo van, uh, is er dan een militaire meteen op... eruit. Uh, er een oplossing, dan, uh, <laughs> dan, dan, dan moeten we dat doen. Uh, Rumsfeld is daar natuurlijk een paar jaar geleden echt uh, die icoon van geworden. Er wordt altijd gedacht dat de democratische presidenten... wat dat betreft altijd voorzichtiger zijn. Dat Obama een soort vredesduif is. Nou, neem van mij aan, Clint. Obama, dat zijn presidenten die ook interveneren. Onder Clinton was het zelfs een hoogtepunt van interventie. Uh, dus dat maakt verder niet zo heel veel uit. En de militairen zelf? Hier bijvoorbeeld in Europa hebben ze er zin in? Ja, uh, in Europa hebben ze er sowieso niet zoveel zin in. Uh, de NAVO is om te beginnen al heel erg bezig om een nieuwe strategie te ontwikkelen. Uh, daar zijn ze nu een heel erg druk over aan het vergaderen. Uh, een groot gedeelte van de troepen zit in Afghanistan. Mm -hmm. uh, een groot gedeelte van de goede troepen zit, uh, zit in Afghanistan. Uh, om je een voorbeeld te geven, uh, als Nederland op dit moment troepen zou moeten bijdragen... dan zou het al heel moeilijk worden. Uh, Nederland zou op dit moment met heel veel moeite misschien duizend militairen kunnen inzetten... op korte termijn. Die zijn nu nog aan het herstellen van Afghanistan... Wat Nederland bijvoorbeeld wel zou kunnen is één of twee schepen sturen of uh, wat gevecht. Er is een schip onderweg, hè? Ja, er is een schip onderweg. Uh, ze zouden F-16 uh, kunnen sturen, of stationeren in, uh, in Italië, maar een voorbeeld te noemen. Even los van de vraag of dat echt nodig is, maar dat zou. Uh, en dan in principe... Italië, dat lijkt me ook nog lastig. Uh, ja, dat sowieso. Uh, de oude kolonisator het... van Libië? Ja, er spelen heel veel historische gevoeligheden natuurlijk. Uh, we hebben de beelden kunnen zien waarin allerlei militair materiaal uit Frankrijk te zien is uh, in het Libische leger. Ook Frankrijk heeft bepaalde banden met dat land. Uh, die twee mirages bijvoorbeeld, die nu op Malta staan dat zijn Franse toestellen. Nou, dat geeft al aan hoe gevoelig dat allemaal ligt en ja, uiteindelijk heeft Kadafi natuurlijk één troefkaart. Dat is de olie. Hij kan de oliekraan dichtdraaien en dat is maar een klein percentage van de totale olie toevoer, maar het ligt gevoelig. En het feit dat er nog niet over gesproken wordt eigenlijk in de officiële organen is natuurlijk ook uh, dat er nog mensen die daar werken europeanen ja. uh, mensen uit de verenigde staten moeten worden teruggehaald ja de de, de het, ja het grote trauma wat de amerikanen hebben opgelopen in teheran hè, in iran in uh, eind van de jaren tachtig er was die gijzelingssituatie waarin uh, amerikaans diplomatiek en militair personeel werd gevangen gehouden president Carter heeft toen nog een, een, een poging gedaan... om die mensen te, te bevrijden met de militaire operatie. Dat is falicant mislukt. Er zijn veel doden bijgevallen. Uh, toen heeft Iran het heel slim uitgespeeld. Die hebben gezegd, en dat is natuurlijk het trauma... wat de Meerkant nog steeds heeft. Die hebben gezegd, we laten uh, die, die gijzelaars pas vrij... als er een nieuwe president is. Uh, dus die hebben gewacht tot Reagan aan de macht kwam... Uh, om toch maar vooral Carter te vernedigen. Nou, dat, dat zijn scenario's waar de Amerikanen op dit moment van gruwen. Dat zoiets zou kunnen gebeuren. En dat is dus ook absoluut een van de redenen... waarom de Amerikanen nu wachten met militaire ingrijpen. Wat vindt u? Moeten worden ingegrepen op termijn? Nou, ik denk dat uh, als je het puur volkerrechtelijk bekijkt, en zo bekijk ik het uh, graag, uh, dan is er op dit moment sprake van misdaden tegen de menselijkheid. Uh, er zijn verschillende gradaties. De eerste is genocide. Uh, dat woord, dat hoor je nu al heel vaak, hè? Ja, dat bij wordt... Libische diplomaten ook, hè? Precies. Nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn, hoewel de situatie in Libië natuurlijk bijzonder ernstig is, maar uh, genocide is systematische uh, volkerenmoord. Dat moord moet je niet te snel in, in de mond nemen, hoewel ik heel goed begrijp dat het gebruikt wordt. Hoor. Zitten we op dat niveau, dan moet er ingegrepen worden. Sterker nog, dat moet... Volkerrechtelijk. Dat is iets dat hebben we internationaal afgesproken. Ook binnen de Veiligheidsraad. Dan moeten we worden ingegrepen. Maar dat kunnen de Amerikanen niet alleen. Dan moeten ze toestemming hebben van de Veiligheidsraad ja, natuurlijk. Ja, maar ze hebben in het verleden dus ook al laten blijken... dat ze zich, als het echt nodig is... dat ze die ja, Veiligheidsraad ze in, in, in, in Kosovo, in, in Irak, in Afghanistan... hebben ze nou niet echt zitten wachten op een overduidelijk mandaat... Van, van de Veiligheidsraad. Vanwege China natuurlijk. Onder andere. In dit geval speelt wel in het voordeel, denk ik... dat iedereen wel tegen Libië is, ook binnen de Veiligheidsraad. De Fransen zullen wel terughoudend zijn De Chinezen zullen Terughouden zijn, de Russen zullen terughoudend zijn, dat zijn ze traditioneel. Maar ik denk dat als puntje bij paaltje komt, dat hetzelfde scenario zal gebeuren als in Kosovo in 1999, dat die landen uiteindelijk toch zullen meegaan met een interventie. Maar u bent al vaker mijn gast geweest, en ik heb u ook heel vaak horen zeggen, sommige conflicten moet je gewoon laten uitvechten. Ja, in, in dit geval uh, moet ik eerlijk zeggen dat mijn gedachten ook een beetje zijn ontwikkeld uh, in, in de afgelopen jaren. Ik denk als je die uitzending van een paar jaar geleden uh, terug laat horen, dan was ik meer tegen interventies dan dat ik er op dit moment ben. En dat heeft te maken met een ontwikkeling uh, die zich de afgelopen jaren voordoet, euh, ook in de internationale politiek en het internationaal recht. En dat is de duty to protect. Dat is de gedachte die zich binnen de VN ook aan het ontwikkelen is. Euh, zoals dat zo mooi heet, dat wordt onderdeel van het jargon. Euh, waarin gezegd wordt, er zijn bepaalde situaties denkbaar, waarbij euh, militair moet worden geïnterveneerd om de humanitaire reden zelf. Dus niet om wat je daar later wil bereiken in dat land, om de langere termijn effecten, maar je moet interveneren om de interventie zelf. En dat is een les die hebben we geleerd in Rwanda, 1994, hè, de, de genocide. Dat is een les die hebben we geleerd in is in 1995. Dus ik moet eerlijk zeggen... dat ook mijn mening wat dat betreft een beetje geëvalueerd is. Geëvalueerd is. En dat uh, mocht het inderdaad in Libië nog ernstiger worden... mocht het het niveau bereiken van een genocide... dat ik vind dat we moeten ingrijpen. Het kan nog even duren alleen. Uh, ja, als je op dit moment kijkt uh, hoe het in de Veiligheidsraad toe toegaat... dan denk ik dat we dan weken, zo niet maanden verder zijn. Dank u wel, Christ Klep, Militaire Historicus. Vara. De gids.fm, de wereldontvanger. Ja, het, uh, het gooien met schoenen is op dit moment een populaire bezigheid in het Midden-Oosten. En dat fenomeen kreeg natuurlijk wereldwijd bekendheid dankzij niemand minder dan George W. Bush. <hast> Ja, een beroemd incident. President Bush die bracht in december 2008 een bliksembezoek aan Bagdad, gaf daar een persconferentie... en ineens moest de president, de machtigste man ter wereld, dekking zoeken... omdat een boze Irakese journalist hem zijn schoenen naar het hoofd gooide. En sindsdien weten we nu allemaal dat dit in de islamitische wereld... een enorme belediging is, hè? Precies. Eh, alleen al het, het opheffen van je schoen in de lucht... richting wie dan ook, is een, is een hele grote belediging. En het is nu ook een inspiratiebron voor de Economist... het gezaghebbende Britse weekblad, eh, De redactie vroeg zich af hoe ze te midden van al die onrust in het Midden-Oosten... een manier konden vinden om zulke onrust in het, in het vervolg te voorspellen... onder het mond van ja, wie is nou eigenlijk de volgende uh, Arabische dictator... die zich zorgen moet maken. En daarom heeft de economist de Shoe Throwers Index bedacht. De schoenengooiersindex, schoenen gooiers. ja. En ja, alleen al dankzij de titel is het al een geslaagd initiatief. Want hoe werkt die? Uh, nou ja, de Economist heeft heel goed gekeken... naar ja, de toestand van al die landen in de Arabische Liga. En wat zijn de belangrijkste factoren die zorgen voor die vlam in de pan? En dat wordt op de website van de Economist... in een filmpje aan de hand van een aantal statistieken uitgelegd. De percentage of the population under 25 who are often unemployed and restless, and have made up a significant proportion of the protesters in Egypt and Tunisia, is more important, so we've given it greater weighting in the overall chart. The size of the population in general doesn't seem to be a determining factor. Ja, in Tunesië en Egypte was de rol van de jongeren in die opstanden natuurlijk heel belangrijk. En met name de jongeren onder de 25. Die worden door de Economist uh, gezien als uh, nou ja, een heel belangrijke factor in die index. 35 telt dat dan mee. En het aantal jaren dat dezelfde regering aan de macht is, telt mee voor 15 Nou, Dan hebben ze nog een aantal factoren op een rij gezet die meetellen. Corruptie, mediacensuur, gebrek aan democratie, het inkomen en het absolute aantal jongeren. Wat is nou de voorspelling van de Economist? waar Kunnen we rondvliegende schoenen gaan verwachten? Nou ja... Die, de, de index is al van, van een tijdje geleden, van een, van een paar weken geleden. Dus nu kun je eigenlijk ook wel een beetje zien van... Ja, waar zaten ze er bovenop en waar zaten ze ernaast. Uh, die index geeft aan uh, bovenaan uh, Jemen, 87% kans op rondvliegende schoenen. En dan op gepaste afstand komt Libië, 65% kans op onrust. Nou, daar zie je het ook wel behoorlijk misgaan natuurlijk. En vlak achter Libië op plek 3, 4, 5 Egypte, Syrië. En Irak. En in Jemen is het natuurlijk al een tijd onrustig. Precies, in Jemen is het al onrustig. Daar gaan dagelijks mensen de, de straat op om die, die president Saleh uh, weg te krijgen. Daar zag je de, de rondvliegende schoenen ook op beeld. Uh, en nummer twee, Libië. Daar regende het gisteren schoenen. Well, what je hier here zijn pictures that uh, Libyan state TV has been running for a couple of hours ever since Gaddafi made his statement. On your right now, has uh, some contrasting shots. People throwing shoes at a ja, projection of Gaddafi as he was making that speech. Dat was te zien bij Al Jazeera. Tijdens die toespraak van Gaddafi was, werd hij geprojecteerd op een, op een muur daar ergens in, in Libië. En daar gingen de schoenen richting zijn hoofd. Maar als ik die indruk zo bekijk, dan staat Tunesië ergens onder de middenboot. Ongeveer 50% kans op onrust. Terwijl de Arabische opstand daar juist begonnen is. Ja, en ook Bahrein die hangt er ergens onder. Nou, Bahrein, daar gingen laatst 100.000 mensen de straat op. Daar is het ook al een tijd onrustig. Dus, deze index is ook helemaal niet zaligmakend. En dat geeft de econom Economist ook ruiterlijk toe. En uh, ze nodigen mensen op een website ook uit om allerlei suggesties te doen. om hun index nog verder aan te scherpen. En worden er suggesties gedaan dan? Ja, uh, er is iemand die suggereert om ook te kijken naar. wat bijvoorbeeld het dagelijks leven kost. Hè, om mee te nemen of de, de voedselprijs die gestegen zijn. of, of dat uh, invloed heeft. Andere suggestie is om de, uh, de kloof tussen arm en rijk uh, mee te nemen. Dus ik. Ik ben benieuwd of de economist daar iets mee doet met die suggesties. Nou, misschien was het ook wel een idee geweest voor de Amerikanen... om zo'n index op te stellen. Want zij stonden een paar weken geleden echt in een hemd... toen het Egyptische volk massaal in opstand kwam... en de Amerikanen totaal verrast leken. Ja, vooral de CIA kreeg enorme kritiek. Het hele nou. inlichtingapparaat eigenlijk. Zij zijn goed voor uh, 80 miljard dollar. Dat gaat daar jaarlijks heen. Dus dat werd uh, door uh, het Witte Huis en het congres wel verwacht eigenlijk. Een betere voorspelling. Dus keek de CIA niet op Facebook, zoals de rest van de wereld. Hè. Dat, dat, dat kregen ze te, te horen. En James Clapper de baas van alle Amerikaanse inlichtingendiensten kreeg dat ook voor zijn kiezen tijdens een hoorzitting in de Senaat. What intelligence can do in such cases is reduce but certainly not completely eliminate uncertainty for decision makers whether in the White House, the Congress, the embassy or the foxhole as we did in this instance. But we are not clairvoyant. Ja, die Clipper van de inlichtingensitu is dus eigenlijk heel voorzichtig. Die zegt: "Ja, je kunt een aantal onzekerheden wegnemen voor de president die uiteindelijk de beslissing neemt, maar diensten als de CIA zijn niet helderziend, al dus Klepper. Maar heeft deze meneer Klepper verbetering beloofd? Uh, ja, en dan gaat ook weer geld heen, uiteraard. De CIA gaat de sociale netwerken beter in de gaten houden. De oh. Facebook, Twitter, noem maar op. Ze gaan op zoek naar de sleutel tot dit soort opstanden. Dus wat zijn de belangrijkste ingrediënten die ervoor zorgen dat zo'n onrust uitmondt in een opstand. Maar daar gaan ze gaat dus je eens onderzoek naar doen? Hoor. Nou, dat doen ze al jaren, al, al tientallen jaren eigenlijk. Maar vooral de afgelopen jaren is er door het Pentagon, de CIA... zijn er tientallen miljoenen dollars gestoken in computermodellen. Die moeten politieke onrust voorspellen. Uh, en Mark uh, Abdolia die, die zegt tegen Wired, het technologie magazine... Uh, hij is een van de wetenschappers die werkt aan dat soort software. Hij geeft eigenlijk ruiterlijk toe dat die modellen vrij waardeloos zijn. Het is eigenlijk een digitale versie van natte vingerwerk... Dus dan kunnen ze bij de CRE misschien beter een abonnement nemen op De Economist... en de schoengooiersindex goed in de gaten houden. Dankjewel, Willem Frank. Dus de volgende staat die aan de beurt is is Syrië. Volgens die We De het in de gaten. Komend half uur nog de volgende onderwerpen. Met D66 op verkiezingstournee door Gelderland... en ontwikkelingen in de digitale wereld op de voet gevolgd door Simone Wifi-Wijmans. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf de luchtbasis Eindhoven is vanochtend weer een militair vliegtuig naar Libië vertrokken. Dat vliegt eerst naar Sicilië en gaat van daaruit naar Tripoli. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nog 70 Nederlanders die opgehaald moeten worden in Libië. Vannacht kwamen al twee vliegtuigen terug uit Tripoli met geëvacueerden. De PVV hoopt dat VVD en CDA meer campagne gaan voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. PVV-voorman Wilders benadrukt dat het belangrijke verkiezingen zijn... en dat VVD, CDA en PVV een meerderheid moeten halen in de Eerste Kamer... VVD en het CDA moeten zich laten zien zoals ik ook doe, zei Wilders. Na Afrika en het Midden-Oosten zijn er nu ook in India demonstraties tegen de hoge voedselprijzen. In de hoofdstad New Delhi zijn tienduizenden mensen op de been. De voedselprijzen stijgen in India in een razend tempo. En in Den Haag heeft de politie een bende van 22 jongeren aangehouden. Hun leeftijd ligt tussen de 15 en 20. De politie kon de jongeren aanhouden nadat een van de leden van die groep een overval op zijn ouderlijk huis had gepleegd. Groep jongeren wordt verdacht van misdrijven als inbraken, straatroof... en geweld in de Haagse wijk veld. Dat zijn de hoofdpunten uit de nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de N15 Rotterdam-Europoort staat 4 kilometer file voor de Thomasse tunnel De weg is dicht tussen Rozenburg en Brielen. Nadat er vanochtend een ongeluk is gebeurd met een aantal vrachtauto's... wordt een lading lijm van de rijbaan gehaald. Dat gaat tot vanavond duren. In de tussentijd wordt het een keer omgeleid via de Kalanbrug. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlups. Tot 12 uur nog met D66 op verkiezingspad in Gelderland. Ze willen meer zetels dan de ene die ze nu hebben. Helpt het uitsluiten van de PVV daarbij of juist helemaal niet? En een radio die water slurpt en tegelijkertijd Radio 1 laat horen bijvoorbeeld. Simone Wifi Wijmans gaat er straks mee onder de douche. Op begraafplaatsen is er een steeds grotere behoefte aan plek om urnen te begraven. Of er wordt een columbarium gebouwd, dat is een muur met nissen om zo'n urn in bij te zetten. Anita van der Hulst... Goedemorgen, jij ging naar de begraafplaats Sadiema Ooster in Amsterdam, waar ze net zo'n nieuw columbarium hebben gebouwd. Hè? Ja, een uh, groot deel van het, het park. Hè, die, die begraafplaats is eigenlijk op te vatten als een groot park. Die is ingericht voor urnen. Zowel om te begraven, maar dus ook een columbarium. Moet je je voorstellen als een, een groot, langwerpig gebouw van zo'n uh, 100 meter lang. Uh, heel strak, aan de buitenkant uh, bedekt met zinken platen En aan de binnenkant vind je dan zo'n muur waar nissen in zijn en daar kan je dan een urn in bijzetten. En het is helemaal ontworpen, zowel die, dat columbarium als ook uh, de, de begraafplaatsen eromheen, door uh, Karras en Brands, landschapsarchitecten. Ja. En die zijn daarvoor zelfs genomineerd voor een prestigieuze landschapsarchitectuurprijs. En je bent er naartoe gegaan. Waarom ja. eigenlijk? Uh, om, om te kijken uh, hoe mensen nu omgaan met dat begraven van die urnen. En ook dus bijzetten van die urnen. Uh, er is steeds grotere behoefte aan. Uh, in de Nieuwe Ooster uh, hebben ze dat dus prachtig ingericht. Als je het wil, een urn wil begraven. en soms zet je de urn dan ook op een graf. dan kan je kiezen uit elf sferen. Je hebt bijvoorbeeld heel statige sokkels. waar je dan een urn op zet. Josine van Dalsen net is uh, bijgezet. Uh, je hebt een heel rustige strook met zandkleurige platen. Je hebt een vijver waar urnen op lijken te drijven. En dan heb je ook nog een uitbundige met rode bloemen. En ik ben daar naartoe gegaan en ik, bij zo'n urnengraf ontmoette ik de heer Cogé. En die komt daar elke week bloemen brengen bij zijn vrouw Tony. Het is bijna twee jaar geleden, dat het zo geleden is. En ik, uh, ja... Ik ben hier steeds te vinden. Uw vrouw is gecremeerd. Ja. Maar u vindt het dus toch wel belangrijk. dat er een plek is waar ze naartoe kan. Want... Ja, dat is ook. Want ik wilde, ik wilde. Ja, ik wilde. Wat heb ik te willen? Ik had gedacht aan een begrafenis. Want zij was er een beetje bang voor. Dat ze wakker zou worden als ze begraven zou worden. Want daar was ze er heel bang voor. Dus zij wilde zelf uh, gecremeerd worden. Vandaar. Dus hebben we dat zo gedaan. En toen wilde u graag. Toch een, een urnengraf. U wilde niet de urn mee naar huis nemen. Nee, dat doe ik niet. Dat is levende bij de levende en de dode bij de dode. He? En ik kan het altijd ook kunnen laten verstrooien. Maar dat vind ik ook niks. Ik wil het toch nog iets weten dat ik af en toe... Kijk, het is eigenlijk zo. Ik heb er nog steeds boven de aarde staan. Kijk, hier staat ze. Ja, dus ik kan haar nog voelen, ik kan haar nog aanpakken. Tenminste, dat is de, de uren? Van de dus als ze dus uh, verstrooid is, nou, dan is er een, zijn een hoop mensen die vinden dat nou ja, dan zijn we er vanaf zijn. Maar dat heb ik helemaal niet, want ik heb liever dat ze morgen weer voor de deur staat bij me. Dus heb ik nog thuis iets waar ik uh, naartoe kan gaan hier. En op de uh, steen, de grafsteen zou ik dan ja. toch maar zeggen, staat haar leven was geven. Ja. En zo zit, geeft u toch wat terug? Ja, ja, ja. ja. Een mooi bloemetje. Ja, dat doe ik steeds. Ik ga steeds. Er doe gewoon elke week zo'n beetje. Dus, uh, met op dus ik ben toch alleen. Ik kan ook de kroeg ingaan, maar dat zal ik dan maar niet doen. Hè. Dat vindt ze vast niet goed. Dat vindt ze niet goed, nee. Mevrouw Marie-Louise Meures. Directrice van begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Hier zie ik een grote zinken bouwwerk ja. En dat is uh, het nieuwe columbarium. Ja. En wat is een columbarium precies? Een columbarium is in feite een urnenmuur. Dus een, een, een muur waarin je urnen kan zetten of in een opennis. Of je kan er ook vaak een plaat voor zetten zodat je de urn helemaal niet ziet. Deze urnenmuur is uh, ruim 90 meter lang. En het bijzondere is ook dat aan de buitenkant zie je eigenlijk alleen maar uh, dat zink... De urnen zitten aan de binnenkant. Je moet echt naar binnen lopen. En dat is ook bedoeld om het aan de buitenkant heel rustig te houden. Het is ook een mooi park. De hagen worden steeds groter, de bomen worden groter. En die urnenmuur staat op gegeven moment echt helemaal in het groen. En de urnen en wat mensen daar verder aan bloemen en zo willen neerzetten... dat zie je dus aan de binnenkant. Ah ja, En dan aan de binnenkant zie je aan weerskanten een muur met allemaal nissen... En in een aantal van die missen een vaas, een urn. En ofwel uh, bloemetjes, vaasjes met bloemen. Je ziet plantjes, je ziet kaarsjes. Komen mensen hier nou hetzelfde doen wat ze anders op een graf doen? Dat doen ze wel, ja. Dat kun, je, dat kun je dus eigenlijk ook al zien aan die bloemen. Ze komen dus hier naartoe. Ze gaan hier zitten, ze zetten er een bloemetje bij. En uh, of ze praten met diegene, of ze zeggen helemaal niks. Maar het is, het is precies hetzelfde als een grafbezoek. Maar een graf kun je niet volgens de wet in je eigen tuin hebben. Uh, je kunt een kist ook niet makkelijk meenemen. Voor zo'n urn is het zo dat je die wel heel makkelijk in je eigen huis kan hebben. Waarom hebben mensen dan de behoefte om naar een begraafplaats toe te komen? Ja, dat kun je eigenlijk alleen maar uh, proberen in te schatten waarom dat is. Maar ik denk, omdat net zoveel soorten mensen er zijn, zoveel soorten... Uh, ja Behoefte hebben mensen. Ik denk dat er mensen zijn die helemaal geen urn thuis willen hebben staan en blij zijn dat die urn op een andere plek staat waar wij daarvoor zorgen. Het kan ook te maken hebben met de familie, want die urn die staat bij één persoon thuis en dan moet de familie in feite daar naartoe op bezoek. Zouden ze naar het graf, het urnegraf, willen gaan? In dit geval is de urn natuurlijk wel toegankelijk voor meer mensen. Um, ik denk ook wel dat er mensen zijn die zeggen... van ik vind een foto met een lichtje in mijn huis voldoende... en zet de astma ergens anders neer. Ja, ik denk en verstrooien? Er zijn ook heel veel mensen die kiezen voor verstrooien. En ook dat is heel divers, want we hebben een strooiweide. Daar verstrooien wij in aanwezigheid van familie. Dat doen veel mensen. We hebben ook een, een heel mooi natuurgebied. kiezen ook mensen voor. Tot verstrooien op zee, tot een eigen plekje, wat ze, dus ze nemen de afstand mee naar huis... en ze kiezen zelf een plek waarvan ze denken, ik wil het daar verstrooien. Zoveel mensen, zoveel mogelijkheden. Is er nog steeds een groeiende behoefte aan cremeren? Dat is zeker, uh, je zou kunnen zeggen... landelijk is de laatste twee jaar uh, is het percentage iets ten gunste van cremerend uitvallen. Dus ik geloof dat dat 53, 47 procent was. In Amsterdam, hier maken wij al mee dat het cremeren boven de 70 procent ligt... Het, en, en het is natuurlijk zo voor begraafplaatsbeheerders: als het uh, begraven zo terugloopt en je hebt een heel mooi park onder je beheer, en je wil dat graag goed onderhouden, en niemand wil dan meer begraven worden, dan heb je ook wel een probleem. Dus het is ook wel logisch dat als. Uh, de wensen die mensen hebben op het gebied van begraven en cremeren veranderen... dat je daar als begraafplaats natuurlijk ook naar gaat kijken. Dus er zijn bijvoorbeeld ook steeds meer gemeentelijke begraafplaatsen... die geen crematorium hebben, maar wel een urnemuur gaan aanleggen... en wel een strooiweide gaan maken. Omdat die vraag er vanuit de inwoners van die gemeente is... voor een plek uh, waar mensen naartoe willen kunnen gaan. Dus wat doe je dan? Dan verzorg je dat. Louise Meur is directeur van de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam-Oost. Laura Veen is een Engelse zangeres. Die heeft via internet kennis gemaakt met twee jongens die in Dordrecht woonden. Waarvan er één ook een halve Engelsman is, naar nou ik aanneem: Phil Martin en Tom van der Kolk. En uiteindelijk zijn er de Viper Tones uit ontstaan. En ze zingen samen: Am I Dreaming? Dreaming. Het is een vrolijk nummer in ieder geval. En ik krijg de neiging om, als ik in de auto zou zitten, nu spontaan 130 kilometer te gaan rijden. De Gids. Volgende week zijn ze er, de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En uiteindelijk wordt daardoor de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald. En die samenstelling is weer van belang voor de toekomst van dit kabinet. We volgen de campagnes vanuit Gelderland. En in de quizkas zit 20.000 euro. Kent u een bestuurder? Een statenlid? Of kent u zelfs de commissaris? Dat zijn de vragen. Ook hoort u de lijsttrekker van D66 die samenwerking met de PVV uitsluit. Bert Molenaar is verslaggever. Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partij. Ik hoorde vogels net, ik weet niet of u ze ook hoort... Ik ben in Beemste, Broekland, een klein dorp aan de rand van Apeldoorn. En veel landelijker moet het niet worden, want ik heb een enkele auto gezien. Maar het lijkt wel of het hier helemaal uitgestorven is. Hier komt D66 samen om te praten over de toekomst van dit gebied. En ik ga kijken of ik kan praten met Michiel Scheffer. Hij is de lijsttrekker van D66 voor deze provinciale verkiezingen. Hoeveel mensen wonen hier, meneer? Ik ben van de Vara. Goedemorgen. De beemte is een buurtschap. Wij zitten rond de 600, 700 inwoners. Maakt u zich al klaar voor de provinciale verkiezingen? Ja, zeer zeker. Weet u wel op welke partij? Ja. Wilt u ook die keuze met ons delen? D66. D66 heeft 48 kandidaten. Ja. Ben je dan niet heel erg aan de optimistische kant? De mens moet soms optimistisch zijn. Ja, maar dit is voorbij alles. Als je nee, nee, 48 nee, nee, nee. kandidaten nee. levert, je hebt er nu één. Ja, maar ik denk dat D66 in de toekomst heel, ga, heel snel gaat groeien. Dat zult u zien. Ja. Zullen het er vier worden? Zullen het er vijf worden? En het worden er toch never ever geen 48? Hoeveel mensen kent u van die uh, 48 mensen op die lijst? Weinig. Weinig. Zou u de tien op kunnen noemen? Nee. Weet u... Uh, er komt de auto voorbij. Ja, want we hebben de druk in de beemte. Dat is de derde al. Ja. En een fietser. En een fietser. Ja. Goedemorgen. Hm, onaardige fietser. Ja. Uh, kent u een gedeputeerde? Nee. Zo'n provinciebestuurder? Nee, nee, nee. U bent niet serieus? Nee, dat nee. nee. nee, nee, wil ik niet. Voor 50 euro? Nee. U zit in de quiz quiz-stad en land? Ja, nee. Ik, uh, Voor ik, 1000 euro? Ik ben, ik ben dorpshuisbeheerder en daar moet ik me behouden. En mijn... Uh, ik mag nog één bot doen namens de vader. 20.000 euro? Nee, nee. nee, nee. Dan houdt de quiz op? Nee, nee, nee, ik hoef geen quiz. U kent geen gedeputeerden? Ik geen, nee, nee, U weet toch wel wie de commissaris van de koningin is, hè? Nee, ook niet. Nee, ik ken alleen dus, uh, de, de, de, de dominee van de kerk, dat is Willem. En dat is meer dan genoeg hier. Dan wil ik u bedanken. Mag ik u even iets vragen voor de Fara? Zou de auto even uitmogen? Want anders denken mensen dat we in de stedelijke omgeving staan. Wij spelen voor groot geld de quiz stad en land. Zou u voor 10.000 euro een gedeputeerde weten? Nee. nee 20.000, dat nee. hoger mag ik niet nee, gaan nee, de VARA. Nee, dat nee. zou ik niet weten. Nee? Nee. Weet u wie de commissaris van de koningin is? Hier in Gelderland. Nee, ik zou het niet weten in Gelderland. Hij zit al een aantal jaren, ook niet. voor 20.000 nee, nee. euro niet. De prijzenpot is opgelopen vorige week tot 10.000 euro. Nou, de verkiezingen zijn er bijna. Ik mag nog één keer omhoog voor de VARA tot 20.000. Maar ook dat kan u niet nee. een zetje geven, nee, echt een opkontje geven. Ik zou, echt niet zegt, ik, ik zou echt niet weten wie het is. Gaat u stemmen op 2 maart? Ja, ik ga altijd stemmen. Op welke partij? Ik, heb een, uh, ik kies meestal bij vandaag. En... Dat doet u dan waarschijnlijk niet vanwege de provinciale standpunten... of de provinciale mensen, nee, wat u weet van dat heb ik van huis uit meegekregen. Ja, ja. Wat, wat doet u dan? U kijkt wat die partij landelijk doet... en dan denkt u, zoiets zullen ze in de provincie ook wel doen? Ja, dat, dat ga ik vanuit dat ze, dat, zoiets, dat, dat ze die lijn doortrekken. En speelt er voor u dan ook nog mee... Ik ga stemmen omdat ik daarmee de Eerste Kamer kan beïnvloeden... en mede daarmee de Tweede Kamer. Speelt dat element voor ja, u nog een rol? Ja, speelt een klein beetje mee. Ja, en vooral nou, nou de VVD, de Zin de CDA en de PVV. Maar het gaat u eigenlijk, als ik u goed samenvat, om het lot van de Tweede Kamer? Daarom gaat u stemmen? Ja. ja. Om te kijken of, of we deze regering weg kunnen krijgen. Daar, ga, daar gaat daar het maar eigenlijk om. Een fijne dag. Dank u wel. Dag hoor. Dag. De hond is van u. Ja, zullen we weghalen? het weghalen? Het is een landelijk geluid. Nico. Als u zo doorgaat... Moeten we iets met hem gaan doen waar de Dierenpartij weer niet uh, vrolijk van wordt? Of de PVV? Hoe heet het beestje? Nico. Een Nico. Gelderse tekkel. Een Gelderse tekkel. Meneer Scheffer, u bent lijsttrekker voor D66 in uh, de provincie Gelderland. Waarom doet u dat? Ik ben uh, buitengewoon geboeid door uh, wat er in zo'n provincie gebeurt en, en wat daar politiek aan is. Wij lopen al zes weken rond in de provincie. Uh, we vragen mensen, kent u een gedeputeerde? Kent u een commissaris van de Koningin? Kent u een staatslid over het algemeen? weet men van niks. Men kent niemand, men weet niet wat de provincie doet. Vindt u dat niet zorgelijk? Dat is natuurlijk wel zorgelijk, want de provincie gaat over belangrijke dingen. ruimtelijke ordening, waar komen, waar komen varkensstallen, welke natuurgebieden worden ingericht... komt er wel of geen, geen, geen provincie weg, komt er wel of geen rotonde. Dat zijn allemaal dingen die mensen aangaan als ze naar hun werk gaan of als ze naar huis gaan. Nou viel me bij uw partij iets licht uh, hilarisch op, ho hoewel ik niet weet of dat de bedoeling is. U zit nu uh, met één persoon in de Staten mijn ja. uh, Dat worden er misschien hooguit vier of vijf na de verkiezingen. U heeft 48 mensen op ja, leuk, de lijst staan. Leuk hè, die Terwijl er 55 plaatsen in totaal voor alle partijen ja. te vergeven zijn. Waar slaat dit op? Nou ja, je mag een maximum aantal mensen uh, kandideren. 50? En... Ja, Waar zijn 50. die andere twee dan? Waarom geen vijftig? Ja, nee, we, we hadden 51 mensen die zich kandideren. Twee hadden even een probleem, dus dat lukte niet. Dus ja, we hebben 49 over. Waren er ook nog mensen met een strafblad? Nee, dat waren mensen die... Wat hadden ze? Uiteindelijk mochten ze van hun baas niet... of, uh, uh, of ze waren toch, toch niet gezond genoeg. Hoe bestaat het toch dat een partij als D66... toch een, een belangrijke partij, een behoorlijke partij... een partij die al vrij lang bestaat... maar met één persoon hier in de Staten omdat, vertegenwoordigd omdat is? Omdat wij landelijk in 2007 hele set verkiezingen hadden. Toen hebben we landelijk maar negen statenzetels in heel Nederland gehad. Dus in Gelderland hebben we nog één zetel kunnen redden. U zat, Rijssel... u, zat niet, u zat niet eens in elke provincie toen, hè? Nee, overijssel ook niet meer, bijvoorbeeld. Dus in Gelderland hebben we nog net één zetel kunnen redden... En ja, we zijn gewoon nu weer terug naar het niveau waar we ja, de meeste keren in de afgelopen 30 jaar zaten. Vier, vijf zetels, is dat waar u voor gaat? Ja, vier, vijf zetels is een reële uitslag, ja. ja. Bent u bereid, uw uh, bedrijf naar de arbeider, collega niet, bent u bereid om met de PVV samen te werken? Nee, we zijn niet bereid om met Sinterk ja? in college te gaan. Ik denk dat de hond uh, de auto wil Ja, de vast? hond wordt, uh, wil naar het landbouwgebied. Een zat hem in de Statenlijsttrekker voor D66 in de provincie Gelderland. Michiel Scheffer sluit samenwerking met de PVV dus uit. D66 zal dus net als de PvdA niet aan een coalitie deelnemen... waaraan ook de PVV meedoet. Dit keer zat Bert in Beemsterbroekland. Volgende week zit hij weer ergens in Gelderland. Dit is de gids fm Met Felix Mulders. De nominaties voor de Big Brother Awards. Onderzoek naar de gebruiksvoorwaarden van websites en internetdiensten... en een milieuvriendelijke doucheradio. Ik bespreek deze onderwerpen met mevrouw Wifi Wijmans. Maar ik mag Simone zeggen? Ja Zien hoor. Morgen, goedemorgen. Goedemorgen. Feest. Je schrijft elke woensdag aan voor het laatste nieuws... op het gebied van internet en gadgets. En dit keer heb je het over de Big Brother Awards. Wat zijn dat? Ja, dat is een jaarlijkse awarduitreiking... georganiseerd door Bits of Freedom. Dat is een organisatie die zich inzet voor onze vrijheid en privacy op internet. En met die prijs worden personen, bedrijven, overheden, maar ook voorstellen te kijk gezet... die het afgelopen jaar zorgden voor inbreuk op onze privacy. En vanochtend zijn de nominaties bekendgemaakt. Het zijn trouwens, dat moet ik ook even bijzeggen, niet alleen maar... privacy-schendingen op internet die kans maken op een award. Zo heeft de minister Ivo Opstelt een nominatie aan zijn broek... vanwege het voorstel om gescande kentekens een maand te bewaren. En ik sprak vanochtend over de nominaties... met de publiciste en juryvoorzitter Karin Spijnk. En ik vroeg haar of 2010 een goed jaar was voor privacy. Het gaat goed met de schendingen, ja, helaas. We hebben enorm veel nominaties gekregen en uh, een aantal tamelijk uh, serieuze. Uh, we zien steeds meer dingen uh, waarin blijkt dat de overheid zelf de eigen regels overtreedt En dat is natuurlijk nog wel iets wat vrij ver gaat. Ja, de overheid gaat ver bij privacy-schendingen, zegt Spink. Voorbeeld daarvan is het Openbaar Ministerie. Ze zijn genomineerd voor de zogeheten sleepnetacties. Sleepnetacties? Ja, daarmee willen ze achterhalen wie bepaalde nieuwsartikelen heeft gelezen. En dat kan het onderzoek naar een verdachte bijvoorbeeld te makkelijker maken. En volgens juryvoorzitter voorzitter, heeft ook het voorstel voor een permanente internettap voor iedereen. Dat heet een Deep Packet Inspection. Heeft die, ja, die hebben een terechte nominatie ontvangen, vindt Spink. Het is een techniek om te kijken wat uh, mensen precies doen op internet. En het wordt ingezet, in ieder geval in Europa, en de plannen zijn ook om dat in Nederland te gaan doen. om te kijken of mensen niet uh, auteursrechtelijk beschermd materiaal uh, versturen. Het probleem ermee is dat, om dat te kunnen constateren, dat je moet gaan kijken precies naar wat mensen elkaar versturen. Je moet gaan kijken naar de inhoud van hun internetverkeer. Het is bijvoorbeeld een techniek geweest die een paar weken geleden in Egypte gebeurd werd... om te achterhalen wie nou precies de bloggers waren... waar het toenmalige regime last van had. Nog meer internetgerelateerde nominaties voor zo'n Big Brother Award? Ja, opvallend vond ik de nominatie voor alle Facebook-gebruikers. Ik mag mezelf dus ook feliciteren, want ik ben dus ook genomineerd. We maken kans op een Big Brother Award... vanwege het schenden van de privacy van onze eigen vrienden. Wanneer bijvoorbeeld een Facebook-vriend uitnodigt deel te nemen aan een spelletje... dan worden dienst privégegevens namelijk automatisch gebruikt door Facebook. En dat verdient de nominatie. En wanneer is de Facebook-vriend... Rijking, Die is op 9 maart. De jury onder leiding dus van Karin Spijn kiest de winnaars. Maar het publiek krijgt ook een rol. Vanaf vandaag kan iedereen op de site bigbrotherawards.nl meestemmen voor de publieksprijs. En je kunt dit keer onder andere stemmen op Google, maar ook op Facebook. Dan zou je het gaan hebben over een onderzoek naar de gebruiksvoorwaarden van websites. Ja, tijdschriften Bright is afgelopen vrijdag gestart met Decline Accept. Dat is inderdaad een onderzoek naar de gebruiksvoorwaarden van een aantal populaire internetsites en diensten. Nou, iedereen kent het wel, je hebt net de nieuwste versie van iTunes gedownload... of je geregistreerd via een website, dan moet je altijd even aangeven... of je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Dat zijn meestal heel veel, hele kleine lettertjes. En vrijwel niemand heeft zin die te lezen. Ik We zeg klik... altijd meteen akkoord. Precies, graag. ik zeg ook dat accepteer akkoord, het is oké. Okay, maar waar ga je dan precies mee? Akkoord is de grote vraag. Nou, daar gaat Bright de komende tijd naar kijken. En ze richten zich op de grote sites als YouTube, Hives, Marktplaats... maar ook diensten als uh, iTunes, uh, Gmail en Hotmail. Maar dat lijkt mij een enorme klus om al die voorwaarden door te laten spitten... Ja, ze hebben daarom de hulp ingeroepen van het publiek. Iedereen kan zich opgeven via Bright.nl. Je moet dan de gebruiksvoorwaarden doorlezen en krijgt een aantal onderwerpen waar je op moet letten. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de privacybescherming op een site? Hoe zit het met de garantie van, die gegeven wordt door een site? Het is dus echt een crowdsourcing onderzoek zoals dat tegenwoordig heet. En is er al iets bekend over resultaten? Ja, op de website van Bright staat nu een artikel waarin al wat opmerkelijke zaken staan vermeld. Bijvoorbeeld over Apple. Neem de muziekdienst iTunes. In de voorwaarden staat dat een Nederlandse klant alleen producten mag kopen voor mensen die in Nederland wonen. Dat gaat bijvoorbeeld bij een cadeautje als een cadeautje voor iemand koopt. Maar hoe zit het dan met het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa is de vraag. Nou daarop geeft Apple geen enkel antwoord. En tussendoor wordt je dus via Bright.nl op de hoogte gehouden van de vorderingen. Maar de definitieve resultaten uh, die worden in april gepresenteerd op de site van Bright. En dan Bright. het laatste waar ik me altijd enorm op de heug... <laughs> Namelijk de gadgets van de week. Ja, ik heb met deze gadget afgelopen vrijdagochtend besproken... in mijn internetrubriek op Radio 2 bij de oh. Heer Ontwaart. Elke vrijdag om half acht. Maar uh, ik wil hem de Radio 1-luisteraar niet onthouden. Het gaat om een doucheradio die op water werkt. Natuurlijk veel milieuvriendelijker dan een radio op batterijen. Uh, ja, je voelt hem aankomen. Hoe gaat hij werken? Hoe werkt hij? Nou, je sluit de radio aan op de douchekraan en de slang van je douche. En op die manier kan er water echt doorheen stromen. En in die radio zit dan een kleine waterturbine en daarmee wordt de elektriciteit opgewekt. Maar dan stop ik met douchen. Dan stop je met douchen en dan blijft hij gewoon werken. Dat hebben de makers heel slim bedacht. Hij kan namelijk een klein beetje energie opslaan. En uh, je kunt hem krijgen vanaf eind maart. En hij kost 30 euro. Dus hij druppelt een beetje na op het moment. Hier. Ik hij meenemen. druppelt een beetje na, Felix. Dank. Uh, Simone is te volgen via Twitter. At, wat staat er dan? Tijdgeest nu. Jazeker. zeker. Tijdgeest nu. Alle informatie over de genoemde onderwerpen... vindt u terug op de website onder het kopje rubrieken. En dan doorklikken naar gadgets. Wat is er nog de moeite van het bekijken waard vandaag op televisie? Nou, alle nieuwsgebriegen over Libië natuurlijk. En dan het duel snijder robbe Twee oranje klanten die vechten om een bal. De ene aan de kant van de houder van de beker met de grote oren Internationale en de andere in dienst van Bayern München. De Bayern is de club die laat na de winterstop en na de terugkeer van Robbe en ook eigenlijk van Ribéry, een opmerkelijk herstel zien. En bij Internationale is het een beetje kwakkelen. De wedstrijd begint om kwart voor negen en is te volgen op Nederland 3 in de voorbeschouwing Begint natuurlijk al om kwart over acht. En voor voor degene die echt niet van voetballen houden... een docu over de zoon van Pablo Escobar. Hoe heeft zijn jeugd eruit gezien? Pablo Escobar is dus een Colombiaanse drugsbaron, maar ook een held van de armen. Een lange documentaire op achter onder de titel De Zonde van Mijn Vader... om tien over half tien en is hedendaagse politiek verwoorden tot een oneerlijk spel... van handige, gebekte lieden. Dat is de vraag in een documentaire over de van de campagnestrateeg Lee Atwater... die drie republikeinse presidenten met agressieve campagnes... het Witte Huis inhielp. Import over die campagnes van Lee Atwater... om tien over half twaalf op Nederland 2. En ik luister zo meteen naar lunch met Frank Dumosch. Ik zit me rot, van de tijd weer we opeens, Felix. Weet je, ik, zegt de zender Family Seven jou wat? Family 7, uh, ik, ik ben er wel eens langs. Gedekt, Simone maar... knikt ja, maar jij niet. Nee, nou, ben je gek, joh. Dat is toch een, een christelijke zender? Ja, de christelijke familiezender. Oh, maar dat UPC... hoort bij de NCW. Mm. <laughs> <laughs> Daar was je iets te snel mee. Nou ja, dat, nee, het hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Nee, maar UPC uh, uh, laat die zender niet door. Tenminste, die, uh, hij zit niet in het pakket van UPC. Uh, andere zenders doen of andere um, uh, organisaties doen dat wel. Family 7 heeft een nieuw programma. en, en schijnt in financiële problemen te zijn. Of dat zo is, dat horen we straks van de directeur. en de oprichter van uh, deze zender. We praten ook over het kleine relletje van Man bij het Hond. Blote borst in Man bij het Hond, het moet niet gekker worden. Um, volgens de Telegraaf was het een rel. Volgens de eindredacteur is er helemaal niks aan de hand. Daar hebben we het onder andere straks over in het mediaforum... en ook over de wat meer serieuze dingen. Uh, de Volkskrant die een dvd weg gaat geven. En Arnold Karskens die, die vindt dat de patatgeneratie generatie eigenlijk te beroerd is om naar het buitenland te gaan en risico te nemen. Nou, er we zijn wel journalisten onderweg natuurlijk. Er zijn er al een paar. Ik weet in, niet of uh, wie het meer zegt, maar we gaan het er straks in ieder geval in het mediaforum over hebben. Ik ben heel benieuwd de stelling. De stelling is de internationale gemeenschap laat Libië in de steek. De Libische bevolking in de steek. De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek. Dat na half twee in lunch. Een programma dat begint nationaal van 12 uur. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Eén ding is zeker.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 Je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Raai. Geen kernenergie, maar zonnepanelen. Kies partij voor de dieren. Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl... en win één van de 10 zeil- of rubberboten. Geen bredere files, maar openbaar vervoer. Kies partij voor de dieren. Tiergrins komt de stoomboot uit Spanje weer aan.